1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het ongeluk met containerschip Rena voor de kust van Nieuw-Zeeland... is veroorzaakt door een combinatie van haast, technische problemen... en onduidelijke communicatie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. De Rena liep in oktober vast op een rif voor de kust van Nieuw-Zeeland. Het schip verloor daarbij 50 ton stookolie... en veroorzaakte de grootste milieuramp uit de geschiedenis van het land. Volgens het rapport stond de kapitein van de Rena onder grote tijdsdruk en wilde de haven van Tauranga bereiken... voordat dat door App niet meer mogelijk zou zijn. Om tijd te winnen werd de koers een paar keer verlegd... maar de automatische piloot functioneerde niet goed. Ook zou de kapitein kaarten niet goed hebben bestudeerd. De kapitein is in staat van beschuldiging gesteld... en heeft gezegd dat hij schuldig is aan alle aanklachten. Minister Schippers gaat ziekenhuizen niet verplichten... om dag en nacht specialistische verloskundige zorg paraat te hebben. Daar zijn volgens de minister te weinig gynaecologen voor...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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin ik vannacht hoop te praten met verzamelaars. En dat naar aanleiding van mijn gesprek in het vorige uur... met stripverzamelaar Hans Matla, waarover Coco trouwens twittert. Prachtige vent, die gast bij Casa Luna. Hij praat met zoveel liefde over zijn verzameling. Ja, uw verzamelwoede, daar ben ik enorm benieuwd naar. Of u ook met zoveel liefde verzamelt en wat u dan verzamelt... en hoe ver u daarin gaat. U kunt ons inderdaad bellen op 0800-1121. U kunt twitteren natuurlijk met hashtag Kazaluna en mailen, dat kan ook. En dan is ons uh, mailadres kazaluna.ncrv.nl Meneer Hoevers, goedemiddag Of goedendag oh, liever gezegd. Hoevers, hier uh, naar Amsterdam. Dag meneer Hoevers. Nou, ik ben uh, ook nogal een verzamelaar. En uh, in, in mijn jeugd heb ik uh, een stripverhaal verzameld. Dat, was, uh, dat is heel lang geleden nu. In de Tweede Wereldoorlog was dat. Ja, en welk stripverhaal tijd? was dat? Dat was, uh, zei u? We? Welk stripverhaal was dat? Dat, dat, was, dat was het verhaal van, van Sneeuwvlok de Eskimo. Kijk, in die tijd was uh, Tom Koes en Olly B. Bommel... De, uh, het meest bekende stripverhaaltje. En ja, Sneeuwvlok de Eskimo, dat, dat haalde daar niet bij. Maar ik vond het toch wel een leuk verhaaltje. Het is geschreven door Wim Meuldijk... En ik was er helemaal bezeten van. Ja, dat verhaaltje dat verscheen in de krant het, het Volk. En mijn grootmoeder had die krant. En iedere avond ging ik naar mijn grootmoeder... om dat verhaaltje uit de krant te knippen... Ja. En, en, het in, en thuis in, in een boek te plakken. Ik moest dan door het hartstikke donker lopen. Want in het kader van de verduistering... mocht er helemaal geen straatverlichting branden. Ja. Nou, Ik herende dan door het donker... En uh, nou, met het gevolg een keer dat ik keihard tegen iemand op ben gebotst. Nou, een hevige vloekpartij. Nou, ik heb toen gauw gemaakt dat ik weg kwam. Ja, dat kan ik me en... voorstellen. Maar u had wel het nieuwste stripje van Sneeuwvlok, de Eskimo. Ja, ja. En die Wim Muldijk uh, die u noemt, ja, uh, meneer Hoewers. Is dat de, de vader van Belinda Muldijk? De, de geestelijke vader van Pipo? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Maar alleen, ja, ik weet alleen dat iemand Wim Muldijk heette. Ah, de, de, en wat heeft u met die verzamelingstripjes gedaan, meneer Hoevers? Nou, ik, ik haalde dat op bij mijn grootmoeder. Ja? En dan, uh, het, het, was, het was gewoon in zwart-wit. Ik ging het dan inkleuren. En dan ging ik het uh, in een boek plakken. Dat heb ik jaren gedaan. Ik was er helemaal bezeten van. Wat leuk zeg. En heeft u ja, die boeken nog? Serieus? Heeft u die boeken nog? Ja, nog steeds. Ik heb ze hier voor me liggen. Ik heb die boeken de jaren door uh, uh, bewaard... Ja, ik ga er nu niet meer in lezen. Maar het is leuk om ze af en toe zo vluchtig nog eventjes erin te kijken. Ik heb ze nu ook open voor me liggen. S slaat u eens open zo'n boek als u ja. wil? Nou, nou ja, het, het, het, ik, ik, heb, ik heb het een heel leuk verhaaltje gevonden. Maar uh, toen kwam de bevrijding na de oorlog. Ja. En toen uh, was het uh, plotseling afgelopen met dat verhaaltje. En uh, nou ja... Dat, maar ik, ik heb die boeken nog steeds. Ja? En ik wil er geen, voor geen goud afstand van doen, want het is voor mij een soort uh, ja, een, een levensmonument. Ja, dat kan ik me voorstellen. Een herinnering aan uw uh, uh, oma natuurlijk ook. Een herinnering aan, aan die oorlogsjaren. Meneer Hoevers, wilt u mij een plezier een klein stukje voorlezen van een stukje uh, Sneeuwvlok de Eskimo? Nou, even kijken hoor. Ja, allerlei... Uh, figuren kwamen erin voor. Ben, Piet Punthoofd, Ben Kwen, Opa Krom, Simon Sneijder, zeerover. Eh, professor Knorpot. En, en nou weet ik wel wat, wat allemaal. Dus even kijken of ik iets, zo gauw iets kan, kan vinden. Het zou wel leuk zijn, hè? Een strip uit de oorlog dus van Wim Muldijk, Sneeuwvlok de Eskimo. Helemaal verzameld door meneer Hoevers. Hij wordt gebladerd. Door de boeken met strips. Ja, nou, hier, hier heb ik dan uh, nummer 1. Ja. D dus uh, vanaf het eerste nummer heb ik het uh, verzameld. En door die daarheen heen heb ik niet één uh, aflevering gemist. Nou, dan bent u ook echt een uh, betrokken nou, nou, verzamelaar. Iets, iets uit nummer 1 dan, dan voorlezen. Ja, klein stukje. Klein stukje. Het is zomer in de Noordpool. Maar het is... Uh, ma maar, maar er ligt toch nog een, een dikke laag sneeuw op de ijsbergen. Tussen een, een paar van die bergen staat een ijshut. De ijshut is van sneeuwvlok Den Eskimo. Ja, Den schrijft me toen. Ja, de... ja, ja, 1941. Ja. Uh, die gisteren met een aantal uh, andere Eskimo's uit het zuiden is gekomen. Want in de is het aan de Noordpool zo koud dat zelfs de Eskimo's het niet meer kunnen uithouden. Maar nu eh, is gelukkig eh, de ergste, de koude, ja de koude schreef me toen. Voorbij. En ook Sneeuwvlok eh, heeft zijn zomerverblijf weer betrokken. En zo begon dus die strip Sneeuwvlok Den Eskimo van Wim Muldek. Helemaal verzameld door meneer Hoefers. Meneer Hoevers, mag ik u danken voor uw reactie? Ja. En een mooi verhaal over, over die compleet verzamelde strip van u. Mooie herinnering kan ik me heel goed voorstellen. Meneer Hoevers, dank u wel. En een uh, goede nacht nog. Dan ga ik van meneer Hoevers naar Bart in Amsterdam. Dag Bart, goede nacht. heel goed. Uh, Bart, Bart, welke we verzameling gaan we gaan heb ontstekken? jij? Pardon. Welke verzameling heb jij? Nou ja, een verzameling, maar dus niet zo iemand als, als uh, uw gast van tevoren, jouw gast. Yeah. Uh, ik heb denk ik wel alle, alle nieuwe uitgebracht van Poeser. Die heb ik uh, van mijn zussen gekregen. Ja. Yeah. En uh, nou wat ik tegen uw collega ook al zei. Ik ben uh, tegenwoordig blind. Mm -hmm. En uh, ik was echt vroeger een, een wel een strip fan gewoon. Maar dan heb ik het wel over begin 70 jaar. Uh, ja, en dan ook Luke uh, Luke uh, Asterix. Uh, uh, augustus later Kuifje. Ja. Maar als je dus één met kop en schouders bovenuit sluit... dat was toch wel Martin Toner met uh, Tom Poes. Ik ben echt een fan van Tom Poes. Ja. En ook wel van... Ik heb me, de bovenbaas op mijn lijst mogen zetten... als een van de eerste, denk ik, ergens in de 70e jaren. Mm -hmm. ja, dus dat de stripverhalen op de, op de literatuurlijst uh, gezet mocht, mochten worden. Ja, wat goed. Want Martin Toner is zo... Ik denk zelfs misschien dat hij een filosoof is, hoor. dat hij zelfs als filosoof... Uh... Ja, gezien mag worden. Ja, ja. En, en Jan Wolkers zei over hem: hij had de PC-hoofdprijs uh, moeten krijgen. Nou, en daar ben jij dus wel mij, mee eens, begrijp Dat lijkt mij zeker voor hem uh, in aanmerking komen. Ja, ja, ja, precies. Nou, zeg je, je bent blind geworden, dus je, je ziet die strips niet meer. Um, ik kan me voorstellen dat, dat voor jou bijvoorbeeld dat, dat hoorspelbommel heel erg leuk was om die verhalen dat op die manier te nou, horen. In het begin had ik daar heel veel moeite mee. Ja, toch wel? Um, omdat. Oké, okay, goed, dat weet natuurlijk ook iedereen die Martin Toner kent. Uh, uh, als u begrijpt wat ik bedoel, dat was die film. Ja. En daar had je dan toch een bepaald beeld bij: van oké, okay, wat toen poes was en wat bommel was. En in dat uh, uh, maar hoorspel. Ken jij die film? Ja, ik zit even te denken: was dat die film over het zwelgje? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, was dat die film over, ja, over het, je, ja, het... Ja, precies, over het, het, het zwelligje. Ja, ja, precies, ja, ja dan ken ja. ik de film. Ja, ja, ja. ja daar ja. heb ik wel heel erg van genoten. Ik ben ook een, een uh, bommel fan. Nou, ik heb die zeker vijf keer gezien. Dus ja, ja. Dat, was, dat was hartstikke mooi. Maar, maar je had met het hoorspel moeite, zeg je. En waarom wat je daar dan nou moeite mee? Nou, omdat mee? in het begin heb je dus inderdaad het idee van... Oké, okay, goed, er was dan die film... en. Ja, het was een ander soort manier van interpretatie van die boeken. En toen ik daar eenmaal een beetje in kwam... toen ben ik langzamerhand echt een, uh, ja, wel een uh, hele grote liefhebber ervan geweest. Ja, ja absoluut. Dus, dus ik eventjes... zou heel graag willen dat na het bureau... dat ze dat weer een keertje zouden herhalen. Nou, dat ja. verzoek uh, staat hierbij. En wat heb je met die collectie uh, Tom Poes en Bommel verhalen gedaan... die je van je zus kreeg? Oh, die gaan allemaal naar mijn zusje. Die gaan allemaal nu naar je zusje toe? Ja. Dus ze blijven in de familie? Ja, absoluut. Ja, ja, ja zeker wel. Mis je uh, het, het uh, kunnen lezen van, van strips? Nou, weet je wat je ik wel nou eens wil zeggen? Uh, wat, ik ben een klein beetje uit een, een, een, beetje een visuele familie. Mijn vader kon heel goed tekenen, mijn opa kon heel goed schilderen ook. Ja. We zijn nooit bekend geworden of zo, dat, dat, dat niet. Maar ze konden wel allebei heel goed... Uh, ja. Mijn zus heeft kunstacademie gedaan. dus We hebben wel iets met beeldende kunst. En dat heb ik vanaf mijn heel, heel klein, als ik dat mag zeggen. We hadden een heel dik boek, misschien is dat bij jou ook wel bekend. Kunstjaat heette dat. En er stonden nee. allemaal. Pardon? Nee, dat ken ik niet. Nou, zwart-wit, dat nou, is een heel dik boek. En ik denk al dat ik vanaf mijn tweede of mijn derde de afbeelding van Mona Lisa heb gezien. En toen op een gegeven moment zag ik een kleurfoto. Ervan. Ik zeg tegen iemand van... Hé, hey, die ken ik. Dat, dat is een plaatje wat ik ken. Mm hij -hmm. zegt, dat is een van de bekendste schilderijen van de hele wereld. Ja, ja, ik had ja. het nog nooit in kleur gezien. Nou ja, dus ik denk dat ik misschien wel vanuit een heel klein jongetje... vanuit een heel klein kind ja, opgegroeid ben... toen ik nog kon zien met beeldende kunst. Ja, ja. Maar en, hoe ja, erg is het dan wel niet dat je Thander, dat... Dat hij, uh, ja, die heeft... En zelfs de zwart-wit uh, Van Bommel. Ik heb dat later ook, uh, zeg maar, met gesproken, uh, ja, met cassettebandjes, gesproken boeken, dus voor blinden. Yeah. Uh, Martin Tonnen en Koning Hollerwijn trouwens ook. Ja, dan, dan merk je gewoon dat het onder die plaatjes, dat het echt steeds een cliffhanger was. Mm -hmm. en dan zag je die plaatjes niet erbij. Maar ik heb ze natuurlijk vanaf klein zijn van altijd gezien. Dus je kunt je plaatjes erbij fantaseren als het ja, ware. Ja, ja, nee, ja, ja. Maar ja, maar goed, ik kende ze natuurlijk al van vroeger. Ja, ja. Je zegt, ik kom, ik... Dat zijn echt de allermooiste tekeningen. Want uh, nou ja bijvoorbeeld als je. Uh, ik hoef alleen maar mijn ogen dicht te doen. En uh, nou ja, de natuur. Uh, tekeningen van. Uh, met kleine paddenstoeltjes en hele kleine vogeltjes. die mm -hmm. ergens in een boontje zaten. en kwam dat je echt, echt een detail. Uh, nog zag, maar wat ook heel mooi was. En dat is. En dat zijn de perspectieven. want Dat heb ik dan ook als kind. wel. Uh, onthouden, gezien en, en onthouden. Dat is trouwens ook een. Uh, het verdwijnpunt. en. nou ja, goed noem ze op. Dus, en. Uh, dat het perspectief bijvoorbeeld van het schip van Walrus of van kapitein Walrus, dat je dat schip gewoon echt altijd ja in een perspectief dat, ik kon toen nou, in 1977, 78, 78 dat ik nog wel eens een stiekem roken. Dat, dat ik gewoon echt tien minuten naar één plaatje en ik zou ook zeker weten gewoon ja tegenwoordig dat je in, in, in, in ja in eigenlijk kun je bijna elk willekeurig plaatje uit een Tompoe. Die zou je kunnen vergroten. En dan kun je die gewoon als een poster aan je muur hangen. Het zijn echt allemaal afzonderlijke schilderijtjes. Ze zijn zo mooi. Nou, dat is een mooie uh, lofzang op het werk van Marten Toondren. Verkeur. Mooi inderdaad dat je, dat je door, door wat jij zegt... je ogen dicht te doen, die beelden er toch weer bij krijgt... als, je, als je de teksten hoort. Bart, ja. uh, dankjewel voor je reactie. Oké. Okay. En een goede dag nog. Dag. Uh, en met wie heb ik nu het genoegen aan de telefoon? U kunt bellen hè, als u verzamelaar bent. Als u uh, uh, bepaalde spullen uh, echt wil verzamelen. En dan ben ik benieuwd uh, hoe ver u daarin gaat bijvoorbeeld in die verzamelwoede. U kunt bellen met 0800-1121. En met wie heb ik nu het genoegen? Harry Klok uit Amsterdam. Dag, dag meneer Klok. Goeienacht. Meneer Klok, uh, wat verzamelt u? Ik uh, verzamel... Uh... Uitingen van de Drie Gratien. De Drie Gratien. De Drie Gratien, Achlia, Euphrosine en Thalia... dat waren de dochters van Zeus. Aha, dus dat zijn figuren uit de Griekse mythologie. Exact. Mm -hmm. En waarom verzamelt u afbeeldingen van die Drie Gratien? Op enig moment viel me op. We praten over een jaar of vijftien terug... dat er geen kunstenaar is, van naam en faam, die... Uh... Of in een uh, beeldhouwwerk of in een schilderij. De drie gratien heeft gecreëerd. Mm -hmm. En daar ik toen een relatie had uh, gelijktijdig met drie vrouwen ben ik die mag gaan sparen. Maar er was niemand die ze gecreëerd had en u bent ze gaan sparen. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou ik neem overal uh, foto's van als ik drie gratien zie of het nou een poster is in de straat of uh, drie uh, beelden op een gebouw. Of in een museum als ik daar loop van een beeld of een schilderij. Oké, okay, dus dat zijn dan drie vrouwen bij elkaar die u als het ware herbenoemt als de Drie gratien. Ja. Aha, en daar bent u mee begonnen omdat u een relatie had met drie vrouwen. Ja. En die staan ook op de foto? Bij elkaar, met elkaar? Nee, nee, dat ging niet. Oh, oh dat, dat wisten ze niet van elkaar. Ja vrouwen hebben daar uh, soms wel moeite mee, kan ik u verzekeren. Ja, ja, ja. ja. Dus die drie gratisjes van u persoonlijk... Die, die zijn niet bij elkaar te brengen wat dat betreft. Nee. Nee. Ja, maar, u, u, kent, u kent natuurlijk wel uh, Auguste Maillot als je in Parijs loopt in de Tuileries, waar het mooie beeld staat van die drie meisjes met die appels in hun hand. Ja. Dus daar heeft u een foto van gemaakt? Uiteraard. Ja, en, en noem nog eens een paar van de foto's die in uw verzameling zitten... Ja, ik heb uh, juist een, uh, een soort try-out uh, boek gemaakt en uh, om eens te kijken van hoe wil ik het vormgeven om, uh, om uh, te publiceren. Ja. Uh, de, re de religie die kent het ook, hè? Als je in de uh, Nieuwe Kerk in Amsterdam bent, dan kun je bovenop het orgel drie mensen zien staan. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is waar, ja. ja. Ik ben niet zeker of de middelste een vrouw is, want die heeft een beetje een kroontje op, dus dat kan wel een man zijn. Ja, dus u weet niet zeker of uh, een afbeelding daarvan in uw verzameling past. Ja, dat moet ik nog eens kritischer bekijken. En uh, wikken en wegen. Ja, want hoe groot is uw verzameling nu, meneer Klok? Uh, ik heb denk ik zo'n. Uh, het zijn twee laden vol waarin ik alles wat ik tegenkom in kranten tijdschriften uitknip en. Uh, ja. Ik denk dat dat uh, zo'n 3000 ex exemplaren bevat. Zo. En dan heb ik nog mijn eigen foto's die ik ten de afgelopen jaar heb genomen. En hoe was in dat er? 5000. 5000 foto's, 3000 knipsels en daar wilt u uiteindelijk een boek van maken om, om ja, afbeeldingen van verschillende drie gradies bij elkaar te brengen. Ik ken in ieder geval al drie vrouwen aan wie u het eerste exemplaar kunt aanbieden straks. <laughs> Toch? Nou, ik heb niet met iedereen meer contact van die drie vrouwen, maar uh, de, als ik ga zoeken, dan kan ik ze wel vinden natuurlijk. Maar... Ja, ja, nou zou ik wel doen, want zij zijn er ook een beetje uw inspiratiebron om deze verzameling uh, ja. te starten. Uh, ja. Ten slotte, meneer Klok, wat is voor u de allermooiste afbeelding uit uw verzameling? Ja, dat is een lastige nou, ik, ik vraag, ik weet het. Ik heb mijn open ja. en dan denk ik, dat is toch geweldig hoe... Uh... Een, een uh, ja, industrieel gerichte uh, onderneming of ontwerper het thema gebruikt. Ik heb dan een foto uh, van een uh, lantaarnpaal. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. die vroeger uh, in schietijzer uh, ge uh, gehouden werden en ja, op, op ooghoogte, dan zweven daar een soort uh, drie dansende vrouwen uh, in de rondte. En waar stonden die lantaarnpalen dan? Bij mij in de stad niet, hoor. Uh, ik heb het niet genoteerd waar het was. Maar het is een foto die u gemaakt hebt of het is een knipsel? Het is een, een foto die ik gemaakt heb en uh, in mijn treehouse heb opgenomen. Ja, ja, dus het is een foto van een lantaarnpaal ergens ter wereld. Ja. Ja, maar wel een lantaarnpaal een die, die u nog steeds heel mooi vindt om, om naar te kijken. Ik ben benieuwd of het boek er komt. Ik zou het leuk vinden voor u. En dan heeft u inderdaad die verzameling mooi kunnen samenbrengen in een boek over de drie gratie. En eigenlijk de drie Griekse mythologische vrouwen die in de kunst veel te kort zijn gekomen. Ik uh, ga dan uh, onder andere een, een boek over uh, Rafael, de grote schilder uh, uit, wat uh, was het, Ja. ga ik gebruiken, want die heeft er ook een aantal uh, geschilderd en zowel getekend en uh, ook wat uh, toelichting over gegeven over de. Ja, de betekenis vanuit de mythologie. Mm -hmm. Nou, ik, ik wens u alle succes bij het tot stand brengen van dat uh, boek. De drie gratieën, het verzamelobject van uh, de heer Klok. Meneer Klok, dank u wel voor uw reactie en een goede nacht nog. Van stand leert van vaders kant hoe zijn afkomst kan verplichten En zich met vaste hand uit de schaduwkant van het leven op te richten Een heer van stand is een, een geest verwant voor zijn weinige gelijken Want voor zijn niveau moet het kom voor en daarvoor komt nog heel wat kijken een heer heeft het moeilijk, een heer heeft nooit rust. Ook al is het vervoerlijk, hij blijft altijd doelbewust. Een heer kent veel zorgen, maar blijft tolerant. U voelt zich geborgen bij een heer van mijn stand. Een heer van stand geeft. Met een gulle hand, maar blijft letten op de kleintjes Flamboyant gedrag is iets wat niet mag En daarom glimlacht hij steeds fijntjes Een heer van stand keert zich falikant tegen onrecht en verdrukking Hij staat steeds paraat voor een heldendaad Want hij houdt niet van mislukking een heer heeft het moeilijk, een heer heeft nooit rust. Ook al is het vervloeilijk, hij blijft altijd doelbewust. Een heer kent veel zorgen, maar blijft tolerant. U voelt zich geborgen bij een heer. Ja, en wie was die heer van stand dan? Dat was natuurlijk heer Bommel. Uit een uh, eerdere voorstelling van Opus One, gebaseerd op een verhaal van Martin Toon, dat de trullenhoedster hoorde, u uh, Jon van Eert. En Jon van Eert is op dit moment te zien in de, zijn zelfgeschreven komedie Kantje Boord. En daarmee uh, staat hij vanavond in Eemuiden en vrijdag en zaterdag in uh, Zoetermeer. Ja, het vorige uur sprak ik dus met Hans Matla, Nederlands grootste stripverzamelaar. 70.000 stripboeken heeft hij, 100.000 striptijdschriften. En binnen die verzameling heeft hij toch wel. Een bijzondere plek in zijn hart voor uh, het werk van Martin Toonder Hij heeft veel werk van Martin Toonder uh, heruitgegeven. Echt iemand met een verzamelwoede, die Hans Matla. En ik ben er zo benieuwd waarop zich uw verzamelwoede richt. Wat verzamelt u? Uh, Hoe ver gaat u daarin? Op welke manier brengt u die verzameling uh, onder? Of, of bent u iemand die daar heel slordig uh, mee omgaat? Of bent u juist iemand die, die alles keurig in plastic hoesjes uh, uh, verzamelt? Ik zou het graag van u weten. U kunt bellen. 0800-112. Dat is ons gratis nummer 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrw.nl. En twitter ik kan dan weer met hashtag Casaluna. En dan krijg ik bijvoorbeeld een tweet van Eline Kerkleibrink. En Eline schrijft: Ooit verzamelde ik, hou u vast, postzegels, munten, lucifermerken, sigarenbandjes, suikerzakjes, speltjes, ansichtkaarten en treinkaartjes. Nou, dat is ook een rasverzamelaar zo te horen, Eline. Aan de telefoon Daan Lagendijk. Dag Daan, goedenacht. Goeienacht. Daan, wat verzamel jij? Ik verzamel Playmobil. Playmobil? Ja. Hoe ben je daar dan mee begonnen? Nou, ik denk vroeger dat ik er nog wel mee speelde. En uh, toen ben ik me ook meer geïnteresseerd in het verhaal erachter. Ja. En, uh, en toen zag ik. Uh, het, het is gewoon een beetje, Ja, het is echt ja, tot een woede. Een verzamelwoede uitgegroeid. Ja, en, en hoe oud ben je als ik vragen mag, Daan? 28. 28, dus je bent ook echt opgegroeid met uh, Playmobil. Ja, het is, uh, het is goed dat je in jaar steeds is begonnen. Dus ik, uh, en nu, uh, nou, het zijn de laatste keer dat je er echt mee speelt. 12, 13, misschien. En toen ben ik er echt uh, heel tijd in de kast gaan zitten. Ja. toen ben ik denk ik, een jaar of tien geleden, dat ik mijn huis kreeg, ben ik uh, ja, allemaal van mijn ouders mee naar mijn eigen huis genomen. Toen ben ik het allemaal weer bij elkaar gaan zoeken. En toen is het echt begonnen. Ja, en hoe, hoeveel uh, stukken heb je inmiddels? Nou, ik, dat is wel een grappig verhaal. Want ik moest mijn inboedel laten taxeren. Ja. Maar mijn PNL verzameling is meer dan mijn hele inboedel. Echt waar? Want ja, dus. hoeveel, hoeveel stukken heeft, heeft, heeft dat merk dan gemaakt als het om speelgoed gaat? Ik heb geen idee. Hoeveel verschillende uh, uh, Playmobil uh, dingen oh, ik, uh, of uh, uh, ik, is, het, uh, zijn tienduizenden er? Tienduizenden verschillende heb je. Tienduizenden? Ja, want het is ook zo. elk land heeft zijn eigen verschillen. Oké. Okay. Ik kom dan een keer bij dus ik kom al veel in Duitsland, Denemarken en alles. En daarom heb je hele series van de Duitse wegenwacht van de A-Belk. Dat heb je, nou bestaat dat helemaal niet. Mm -hmm. nou, en dat, dus dat zijn dingen, als ik er één iets van zoiets heb, dan wil ik gelijk de hele serie hebben. Dus dan ga je er ook echt achteraan? Ja, en dan een stukje bij beetje. En dan, ik ben nu ook vooral bezig met de Playmobil uit de beginjaren. Mm -hmm. En wat zijn de beginjaren van Playmobil? Ja, zoals ik het nu heb, gezien, wat, ik, uh, ja, wat nog een beetje aan te komen is. Dat is toch wel begin jaren 80, eind jaren 70. Dat is nog wel hier en daar op rommelmatjes. En uh, hier, internet kan je daar nog wel zoeken, maar echt uh, nog daarvoor, dat is heel moeilijk. Ja, ja, ja. Wat is het oudste stuk dat je hebt? 76 komt uit. uit 76 komt dat. Uit 76? Dat is, een, uh, du het is, een, uh, het is een Duitsland Playmobil. En dit is een uh, Duitse politie in een uh, auto en helemaal compleet. Ja, ja. Yeah. Maar daar hebben we toen ook al 200 euro voor betaald. Ja, dat zijn dus echt dure stukken al geworden. En ja. bestaan er nou ook typisch Nederlandse uh, Playmobil figuren? Ja, ik heb uh, van uh, TNT, zo'n collectors item, een uh, TNT-postbode. Die speciale editie is uitgegooid toen, de, toen de, zeg maar de, de post TNT werd. Ja. Is een speciale, elke postbode zo'n zo'n TNT poppetje gehad van de Playmobil. Ah, daar heb je ook een exemplaar van. Ja, dus, uh, daar heb ik ook aan kunnen bewachtigen. En uh, we uh, hebben we piebel, een de clown uitvoering van Playmobil, heb ik. Met <laughs> Mama Lou. Was leuk. En de uh, hele wagen. Ja, dat zijn er over een speciale oplagen, uh, beperkt gemaakt. Zeg, een, ja, waar... Waar staan al die stukken bij jou thuis? Want nou, je zegt, de inboedel is minder waard dan, uh, dan je verzameling. Ja, ik op heb zolder. Uh, een zolder. Ja, die dus, heb ik de, tussen, dus, dat was twee kamers waren dat, dat is nu één hele grote geworden. Ja. Dus tussen de heb ik uitgesloten. En daar heb ik alles op uh, tafel staan en ik ben bezig dan om het per thema en dan per jaar in een uh, kast te gaan uh, doen. Mm -hmm. En hoe zorg je voor je verzameling? Want ik kan me voorstellen, die verzameling is je dierbaar. Maar hoe zorg je ervoor dat, dat die goed verzorgd wordt? Dat er niet te veel stof op komt. Dat, dat er geen stukken kapot uh, gaan. Ik ga meestal als een glas stoppen. Maar dat is ook zo. Als ik twee weken vakantie neem. Dan ben ik zo daar een paar dagen zitten. En dan dingen af gaan stoffen, recht zetten, nakijken. Ja. Ja, het is wel aardig. het ja, thuis is niet altijd leuk, maar... Nee, nee, nee, want be, ben je nog wel een gezellige band aan, Of uh, verdwijn ja, je thuis, komt wel onmiddellijk wel. naar je verzameling op Zolder? <laughs> nee, ja, op Zolder is het wel mijn domein. Daar mag niemand anders komen? Nou, kijken, maar niet komen. K <laughs> kijken, maar niet aankomen. <laughs> nee. Nee, precies. Zeg, en, en wat natuurlijk ook heel kwetsbaar uh, uh, is aan, aan Playmobil... is als je, als je te, te veel de zon erop hebt schijnen, dan verkleurt dat? Ja, maar de zolder dat is, uh, heb ik even die rolluiken voor laten zitten voor de ramen. oh ja, heel goed. Ja, nee, ik heb wel een beetje aandacht aan besteed. Ja, aan de ene kant zeg ik altijd, als onze kinderen zo meteen wat ouder worden, kunnen ze ermee spelen. En, hoe en, oud zijn jullie? Ja, ik, ik geloof het nooit dat ze ermee aan open zitten. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet jou zo <lacht> no. hoor, de, de, want hoe oud zijn jouw kinderen? Uh, die anderhalf. En de andere die voorkomst. Nou, oh, die is op komst, ja. Dus die krijgt een verzamelende vader, maar die, die, die Playmobil-stukken, ik vrees het ergste voor ze. Ja. Die, die moeten gewoon met, met, met andere uh, speeltjes gaan spelen. Zeg, en Daan, wat is nou het stuk waar je het meest uh, naar op zoek bent op dit moment? Het stuk waarvan jij nu ja, zegt... Het is een, uh, een oude vissersboot. Een uh, echte Nederlandse kotter. Uit welk jaar? Als het goed is, als ik het goed heb, dan is hij eind jaren 80. Uit 1988 zijn ze geproduceerd in jaren 90. ja. Of ja, begin jaar al in de negentig. En, ja, 90. en dan, het schijnt dat ze daarna ook nog een keertje zijn gedaan, maar ja, dat kan ik niet vinden. En dan heb ik dat wel eens een keer gevonden op, op uh, via internet, maar dan heb je alleen een boot. En dan de boot is dan avond en dan vragen ze altijd 180 euro voor. Hmm. Kijk, en ik ben echt op zoek naar de... Dan kan ik niet op die naam komen, zeg. God, dikke me. Maar die Potter nou, daar gaat ja, dat is, ja, is echt zeg maar, een echte viskotter. Ja, een echte viskotter. En wat ik tenslotte nog wil weten: want er gaat echt een nieuwe wereld van mij open, hoordaan. Uh, zijn, zijn er ruilbeurzen voor, voor uh, speelgoed van Playmobil? Uh, zijn er internetsites? Hoe, hoe, hoe kom je aan je stukken? Waar vind je die? Is dat alleen maar bij de, nou ja, de, uh, de rommelmarkt? Of, of, of ja, ja, er andere een andere manier? Wil ik af. Ja, en je hebt uh, twee winkels in Nederland die echt alleen maar Playmobil hebben. Oké. Okay. Uh, daar ga ik een de Duitsland hebben ook altijd langs en dan uh, vraag ik het. En in Duitsland is het ook nog raar. In Duitsland heb je ook nog ja, heel veel. En in Duitsland is ook uh, speelgoedwinkels Die zijn ook meer gespecialiseerd. En die, ja, die willen nog wel een keer wat voor je opzoeken. En als je wat hebben willen ze je wel bellen. En, maar er is ook heel veel struinen, struinen, struinen, struinen. Ja, je moet er wat voor over hebben. Maar dan wordt het ja. ook steeds mooier en voller op die zolder. Ja, ja, ik vind het, ja het is toch iets. Ja, die man zei met zijn stripboeken iets voor het nageslag. Maar ja, ik denk dat die speelgoed ook... Ja, dat is waar. Maar je, je, je eigen kinderen mogen er straks niet mee spelen. Nou ja, ja, als je ouder wordt, dan word je ook misschien hè, wat uh, losser op sommige punten. Ja, dat zou kunnen. En dan worden zij ook wat ouder en wat voorzichtiger. Dus dan ja. uh, mogen ze wel met die deutsche politist uh, spelen. Huh? Maar, uh, je moet ook zeggen, ik, uh, toen ik nog klein was, heb ik ook met alles gespeeld. En de dingen waar ik toen mee speelde, dan, dan, uh, zit ik nu... Uh... Ja, ik moet zeggen, naar te kijken. Ja, precies. Dus er is nog hoop uh, voor uh, jouw kinderen wat dat betreft. Ja. <laughs> nou, ik vind het een mooie verzameling, Daan. Ik had er nog nooit van gehoord dat iemand uh, Playmobil verzamelde. En uh, zo te horen doe je dat met uh, bijzonder veel liefde. Daan Lagendijk, ja, ja. Dankjewel voor je reactie. Oké, okay, dankjewel. En een dag nog. Dag. En dan kwam er een mailtje binnen van uh, Rinse jan Veenstra uit Burgum. En Rinse jan schrijft, ik las vroeger altijd George en Jimmy. In het begin waren dat hele dikke stripboeken heel mooi getekend. Later kwamen er dunnere stripboeken van die uh, heel anders waren getekend en die ik minder uh, mooi vond. Dan aan de telefoon mevrouw Smit. Goeiedag, mevrouw Smit. Dag, ik ben hier ja. Ik, uh, ik vond het zo'n leuk verhaal, meneer, of het, uh, wat die meneer vertelde over die tompoezen. Want die tompoezen, die heb ik zelf ook nog. Echt waar? Die, die eerste allereerst... tompoesbundeltjes? Ja, nou, ik, de, uh, ik heb een trommel. Die, die had mijn man meegenomen. Mijn man is overleden, maar die had hij meegenomen uit zijn ouderlijk huis. En daar zitten alle geknipte krantenknipsels uh, dus van Tom Poes nog in. Vanaf nummertje 1. Ja. En van, uh, vanaf 1941. En daar zitten ze van de, uh, uit het nieuws van de dag, zaten ze toen. Mm -hmm. en daar heb ik een trommel vol nog van. En daar zit ook een heel mooie uitgave en een gekleurd boekje bij. En dat heet Tom Poes op het eiland van Slim, glam en grom. Is, ik weet niet of die meneer er nog is. Maar... Nee, die meneer is inmiddels weer naar huis. Maar... Oh, nou, dat is ook nog zo beeldschoon. Dat is helemaal rood. En toen later, toen is Tom Poes van, van, uh, in uh, het uh, handelsblad gekomen. Mm -hmm. En toen heb ik ze allemaal uitgeknipt altijd. Ik heb twintig schriften vol. Echt waar? Met, met bommels. Ja. En ik vond daarin, ik heb het even gepakt, daar vond ik ook de overlijdensadvertentie in van Maarten Toonder en van, van Thera Koppens, die, die, die, waar hij mee getrouwd was en zo. En de artikelen over in de krant wat er over Toonder allemaal geschreven is. Dus u bent hem echt blijven volgen. Uh, ja, uh, en ja, de ja, De, de ik basis voor die... Smit? Ik vond was een boeiend verhaal van die meneer. Want ik dacht: Goed, dat heb ik ook allemaal. Ja, wat leuk. En mevrouw Smit, de basis voor die liefde voor het werk van Toner... werd dus gelegd. Uh, bij, de, bij dat eerste Tompoes bundeltje Dat u via uw ja, man. Nee, die uh, is He, dat, nou, het wordt nou helemaal bruin, hoor. Maar ik, ik heb het dus. Uh, ja, ik ben inmiddels bijna 81. Maar dan heb ik het dus in, in mijn kast staan. En heb ik er een plakketje, zag ik dat ik een plakketje opgezet heb. Dit is een kostbare inhoud, want het zijn die eerste Tom Poes verhalen die in de krant hebben gestaan. Dat heb ik al opgepakt. Ja, nou ja, gelijk zodat, heeft u. Zodat de kinderen het straks niet weggooien. Ja, weten uw kinderen dat u dit uh, verzamelt? Ja, ja wel, dat weten ze wel. En dan we hebben ook nog andere uh, stripverhalen in, in het handelsblad gestaan. Dat was namelijk de peroen en de kwadutten, Dat was ook zo'n raar verhaal. Dat was ook leuk. Dat, wie... ook een, dat stond erin. En ja. ik heb nog, nog schriften, allemaal bruintjebeer, bruintjebeer en de tovenbomen. Nou, een hele, hele, een hele plank in de kast vol. Dus als die, als die meneer nog luistert, uh, er zijn dus meer mensen die helemaal geboeid zijn. Ja, wat leuk. Maar mevrouw dat... Smit, nou, nou vraag ik me één ding af. De meeste mensen die die strips leuk vinden, dat zijn toch mannen. U bent een uitzondering, heb ik het gevoel. Hoe, ja, vindt u dat? Nou ik ja, ik hoor niet. meestal mannen die strips heel leuk vinden... en vrouwen, joh, vinden het wel aardig. Maar nou, dat ik bedoel... de Brekkenbeer en dan zoals wel, van en zo. Ja, ik vond, ze altijd, ik vond ze altijd verschrikkelijk leuk, hoor. Maar hoe verklaart ja. u het dat, dat vooral mannen strips zo leuk vinden? Ja, ik weet het niet. Misschien hè, lezen vrouwen niet zo erg in de krant... ...maar ik ben een verstokte krantlezer. <laughs> ja, dat kwam u ook vanzelf bij die strips uh, uit. En welk verhaal uit al die verhalen die u heeft uitgeknipt hè, in de loop der jaren... ...welk verhaal uh, is u nou het meest bijgebleven? Uh, bijvoorbeeld ja, van weet, al die bommelverhalen? Dat, dat weet ik eigenlijk niet, want ik zit ze nou door te plaatsen. Ik, zit er, ik heb ze op mijn bed liggen nu. Ja. En, uh, en, en, en, en dan kom ik heronder oh, en denk ik, oh ja, ja, dat was zo, dat was zo... zo. Nee, ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik, dat ik er een... een dat ik, het mooiste is dus degene die ik dus het laatste heb bewaard. Waar dus, uh, dat was de allerlaatste. En uh, dat heb ik er geloof ik ook opgeschreven, dat dat de laatste is. Waar ik dus ook die krantenknipsels in heb... Uh, ja, over of het overlijden. zelf heb bewaard, ja, he, die ja. in het handelsblad hebben gestaan. Ja. En, en u, bent ook wel, he, u bent er ook wel heel voorzichtig op dat eerste Tom Poes bundeltje, ja, maar die zitten in een... Dat is geen bundel. dat zijn gewoon knipsels. Oh, zo knipsels in ieder geval. We, oh ja, dat het zijn. u. Ja. Het is een blikken trommel, ook een heel oude trommel hoor. En, en, van vroeger, van, van, van alle afstanden alle, alle. En daar zitten ze allemaal in. En dat heb ik nou even... Ja, ik denk, oh, ik weet waar dat zit. Dat heb ik eventjes ook. Dat, dat komt dus uit het... Uh, dat heeft mijn schoonmoeder dus gedaan. Die, die, die, die heeft dat ook allemaal verzameld. Die deed dat ook, ja. Ja, ja. Dus eigenlijk, uw schoonmoeder is, is degene die, die, die uh, aan de, de verzameling is begonnen? Ja. En toen de, en via uw man? Het, toen stond het nog in het nieuws, Ja, mijn man heeft dat dus allemaal bewaard wat ja. van zijn moeder. En toen kwamen later dus het handelsblad. En toen kwamen ze daarin. Ja, en toen bent u blijven ben knippen. Dus dan, ja, dat, en, ja, dat, dat handelsblad dat hebben we heel lang gehad. Ja. En, uh, uh, en we hadden twee kranten, namelijk waar de trouw en het handelsblad. Dus toen mijn man overleed heb ik het handelsblad weggedaan. Uh, uh, dus toen de allerlaatste, de allerlaatste heb ik dus ook allemaal. Nou, ik ben... toen stond het er al niet meer in hoor. Nee, nee, nee, ik vind het heel verstandig dat u op uw albums uh, dat plakketje heeft gezet. Ja, dat dat, heb ik ook uh, gezet. Dat het een kostbare inhoud uh, betreft hier. He? Nou, dat denk ik. Dus wel, ik weet dus absoluut niet of er, uh, of er nog meer mensen zijn, of, of dat je het op een veiling uh, dus uh, dat er daar veilingen van zijn. Maar dat, ik, heb, ik heb het zo ook gezegd, dus dat denkt erom. Want zo, zo, heb, zo heb ik bijvoorbeeld ook van, de, van het uh, van nog de plakboek van, uh, het, hoe heet dat ook weer? Het fruitblaasje van Tiel. Dat oh, ja flipje. Over, of, ja, ja, flipje. Ja, flipje, ja. Ja, flipje Tiel. We kregen ook ja, een mailtje van ja, iemand die je flipje dat, Tiel is, uh, verzamelde. Doen dan. Ja, ja, er was een, ja. Uh, een verzamelaar die ons mailde, Peter ten Bruggenkater, Die heeft ook een verzamelband van uh, filmstrips van Flipje. Dus ja, uh, daar zijn het al het het het meer is. mensen die dat verzamelen. Dus inderdaad, mevrouw ja, Smit. Ja, ja, nou, ja, mooi, mooi dat u zo fervent uh, uh, toonde, uh, verzamelde. Uh, het is denk ik voor Hans Matla ook leuk om te horen... dat, uh, dat hij niet de enige is die zo dol is op dat werk van toonde. Mevrouw Smit, mag ik u bedanken voor uw reactie? Ja, heel graag gedaan. Fijne uitzending. En een uh, goede nacht nog echt niet ook even Dank van al die gedaan. mooie uh, ja. plaksels hè. Dat was dit dag. Ja, ja dan uh, komt er ook net een mailtje binnen van Simon van Buren en Simon die zegt ik heb een beginnende verzameling van de blauwbloesem een schitterende strip. Ik heb er nog nooit van gehoord. Simons, dus als je nog even een nieuw meldje zou willen sturen waar je, waarin je iets meer vertelt over die blauw blouse, dan zou ik dat heel erg leuk vinden. Verzamelwoede, daar gaat het over vannacht in Casaluna. Wat verzamelt u? Is het speelgoed? Zijn het uh, strips? Uh, of zijn het foto's van Regratien bijvoorbeeld? Dat kan allemaal. U kunt bellen op ons gratis nummer 0800 1121 0800 1121 Mailen kan naar casaluna en cfv.nl en Twitter ik kan dan weer met hashtag Kazaluna. Ja, het nadeel van verzamelen is dat het uh, gauw vol raakt uh, bij je thuis. Uh, daar, uh, daar kunnen veel verzamelaars over meepraten. En uh, ik moest toen ik deze uitzending voorbereidde, ook heel erg denken aan dit liedje van Maarten van Roosendaal. Steeds meer boeken niet gelezen, steeds meer musea niet bezocht Steeds meer kennis niet bezeten, steeds meer reizen niet gemaakt Steeds meer mensen niet ontmoet, steeds meer liedjes nooit geluisterd Steeds meer vrouwen niet bemind, steeds meer liefde onbedreven. Steeds meer stapels, steeds meer stapels, steeds meer stapels omheen. Steeds meer klussen niet geklaard, steeds meer wensen onvervuld. Steeds meer kansen niet gepakt, steeds meer levens niet geleefd. Steeds meer stapels, steeds meer stap. Me steeds meer stapels, steeds meer. Appels van Maarten van Roosendaal. Onlangs begonnen de try-outs van zijn nieuwe voorstelling, die heet De Gemene Deler. En vanavond geeft hij zo'n try-out in Almelo, zaterdag in Ermelo. En over een tijdje is dan de première van die nieuwe voorstelling in de kleine comedie in Amsterdam. Ja, wat verzamelt u? Eh, waarop richt zich uw verzamelwoede? Hoe ver gaat u daarin? Daarover praten we vannacht eh, met elkaar in eh, Casa Luna, U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna. .nl. En Twitter ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Zo krijg ik een uh, tweet van Peter Huigen. Peter zegt, wij hebben alle delen van Casper en Hobbes. En Petra Bronder schrijft dan weer, ik uh, verzamel beschuitbus. Alleen van echte beschuitmerken trouwens. Ik heb er zo'n ongeveer 60. En Teun Putmans die verzamelt dan weer raspen. Raspen, Teun? Ja, nou, dat kan. Ik ben benieuwd waarom je raspen verzamelt. Wat je zo interessant vindt aan, uh, aan de rasp. U kunt uh, mee twitteren, mee uh, mailen en mee bellen... over uh, verzamelen en verzamelwoede. 0801121. En dat nummer is gebeld door wie? Goeienacht. Met wie heb ik het genoegen? Sorry, uh, het, uh, ben ik aan de beurt. Ja, u bent aan de beurt. Goeienacht. Sorry, ik was er even Ja, nou, ik zei net, ja verzamelen, verzamelen is misschien een groot woord. Ja. Wij hadden vroeger het, het jeugdblad Arend heette dat. Ja. Uh, wat... Daar dat praat ik over de vijftiger jaren en daar een science fiction verhaal in. En dat was, toen was SF eigenlijk nog een, ja, een klein beetje verdacht, laten we het zo maar zeggen. Oh ja, en waarom dan? Normale mensen lazen dat eigenlijk niet, oh, oh. Dat, dat geloof je toch allemaal niet, hè? ik bedoel de Madeland die moest ook nog komen hè? Ja, dat is waar. Uh, en, uh, eigenlijk ben ik daardoor een soort science fiction verzameler uh, geworden. Ik ben in de, de zestiger jaren, ik kwam opeens Meulenhof uit met een SF serie, die ben ik eigenlijk allemaal gaan kopen. Ja. Uh, ja, eigenlijk zit ik daar nog steeds... Ik ben zeven en zes, bijna 67 ondertussen. Nog zit ik daar een beetje in. Ik ben uh, ergens in de 70 jaren begonnen met, met Engelstalig te kopen. En ik lees nog steeds de, ja, de zogenaamde fantasyboeken veel. En ik heb er denk ik hier een, een kleine 2000 staan. Zo! Dat maar is ook een alleen, complete dan. verzameling, zeg. Dat is ook... Uh, de uw gast had het over bommel. Nou, ja, ik heb eigenlijk al die bommelverhalen, geloof ik, die uh, de bezige bijen in de tijd uitgegeven heb, Die heb ik hier ook staan. Ja, maar dat is toch niet echt science fiction te noemen, hè? Is, nee, maar ergens ook wel weer een beetje soms. Ja, ja dat nou is ja. Aan. Hij was wel eens een tijd vooruit, hè. We hadden het over uh, dat, uh, dat boek uh, De Bovenbazen. En dan blijkt hoe dat uh, zijn tijd vooruit was. Dus een tikje science fiction was het dan wel weer, inderdaad. Ja, maar ook bijvoorbeeld ja, dingen als, we hadden net over de, de film, dat is wel Bas, nou dan kun je haast een soort uh, SF of fantasy verhaal noemen. Ja, ja. Uh, ik heb ook uh, jaren als kelder in de trein gewerkt. En, en dan liep ik uh, smiddags in, uh, in Heerlen, liep ik altijd het stations uh, boekhandel even gauw in en dan kocht ik een stripboek. Mm -hmm, maar dan ook science-fiction strips? Nou, nee. Dat was meer... Uh, ja, Guus Vlater en, en, en Asterix natuurlijk. Oh, en ja. Dat soort dingen. Er ja. liggen hier ook misschien uh, wel enkele honderden stripboeken <laughs> Dus die heeft u ook. Maar uw grootste collectie is toch die science-fiction uh, collectie? science-fiction en vooral de laatste... Uh, ja, 20, 25 jaar meer, meer dan de, de, wat men in Engels noemt... De, de, de, de fantasy. En waar, waar staat die hele collectie, als ik vragen mag? Ik ben trouwens even uw naam kwijt. Wilt u, het u nog even geven? Wico de Rooij. Wico de Rooij. Waar, waar, waar staat die hele collectie, meneer de Rooij? Nou, ik, ik zit hier op een... wat eigenlijk een kleine slaapkamer geweest is... waar ik een beetje de computerkamer gemaakt heb... waar ik nou ook naar de radio zat te luisteren. Ja. Uh, er staan hier uh, drie boekkasten achter. En er staat op mijn slaapkamer staan er ook nog twee... Uh, stripboeken. Nou, als u naar de wc bijgaat, gaat, staat achter een grote plank. Die staat helemaal vol met stripboeken, Dus als je naar de wc gaat, doe het niet vlug weg. Nee, dan hoef je je niet te vervelen. Dus, dus uh, nee. laat het zo zeggen, uh, uw, uw interieur uh, wordt een beetje aangepast, zo her en der, aan de uh, uitdijende verzamelingen. Ja, inderdaad, want ik heb hier nou uh, ja, vijf van die boekenkasten van bijna twee meter hoog. Kijk. en En wat ja, zijn ze? Een kleine meter breed. En het begint te klein te worden. begint te klein te worden? En wat betekent dat? Dat het u gaat verhuizen? Nou, nee, dat is overdreven. Ik, ik bedoel, dan moeten er desigens maar eens wat op zonder een paar boekenkasten neergezet worden. En boeken die ik ja, minder lees. ja. En er zijn echt toch wel weer, uh, ja, de science fiction uit de jaren zestiger. Dat is, uh, ja, echt nog een beetje van andere werelden, vreemde wezens, waar ik een beetje uit ben. En die gaan naar Zolder? Ja, die gaan we dan een beetje verbannen uitzicht. Ja, om die nieuwe Engelstalige boeken weer een wat uh, eervollere plaatsen te gunnen. Ja, dat bedoel ik. Science uh, fiction? Ben ik trouwens ook via, uh, ik ben nog lid van een zal nou, naam niet noemen, maar er is er nog maar eentje meer in Nederland een boekenclub. Ja. En die weet dus dat ik van dit soort boeken hou, dus die bieden telkens weer een serie aan, bijvoorbeeld. En kunt u, dat u is dan wel eens weer... al, dan Kunt u dan wel eens weerstand bieden of koopt u die serie meteen compleet? Wat zei? Kunt u dan ook wel eens weerstand bieden uh, aan zo'n aanbieding? Of koopt u die serie meteen compleet? Nee, nee, dat kan ik niet. Daar ben ik te slap voor. <laughs> ja, bovendien een ware verzamelaar die, uh, die wil gewoon alles hebben hè, op uh, ah, maar, zijn of haar ik, terrein. Ik ben al iemand die van, ja, van die heeft leren lezen. Alles pakte wat los en vast had waar mijn letters in stond. Ja. Dus misschien ook vanuit thuis. Uh, mm -hmm. Mijn vader was ook iemand die uh, in een boek zat... Mijn moeder, uh, ja, er werd bij ons thuis gelezen. Ja, en u heeft uh, dat dan vertaald naar het lezen van science-fiction-boeken... want daar ligt ja, toch wel uw grote interesse. Ja, in natuurlijk. Die science-fiction kochten, ja, daar waren ze thuis niet helemaal gelukkig mee. Nee, maar dat was een beetje verdacht, dat zei u al. Uh, want het was toen nog een beetje van, ja, wie las nou zoiets? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar inmiddels uh, uh, bent, u, uh, bent u helemaal vertrouwd met uw verzameling... en is er nog wel eens iemand die zegt, wie leest nou zoiets, uh, Rico? Nou, de meeste mensen staan met open mond te kijken als ze die rijen boeken zien. Van ja, hé, hey, waarom koop je dat als je die toch een keer gelezen hebt dan? Ja, ja er zijn boeken bij die misschien wel twintig of dertig keer gelezen heb. Ja, maar dat is de verzamelaar nou, hè? He, en dat zeg ik, dat is die, die, die Ja, die staat ook op een ereplaats. Ik ja, ja precies, geweldig. precies. Mag ik uh, je bedanken voor het uh, bellen en voor het uh, ons deelgenoot maken van, uh, van uh, de science fiction uh, verzameling. Ja, oké. Ik wil het dankjewel. En een goede nacht nog. Ja, eer. En... Okay. Tot... En ik blijf luisteren. Dat doet mij deugd. Tot een andere okay. keer. Goeiedag. Dag. Hi. Ja, en dan een tweet van uh, uh, DJ Eyeball. En DJ Eyeball verzamelt films, muziek... en alles wat met Friese popmuziek te maken heeft. Camille van der Laan, goeienacht. Goeiedag. Camille, wat verzamel jij? Ik uh, verzamel programmaboekjes van musicals. En, en hoeveel heb verzamelen... je er daar al van? Sorry? Hoeveel heb je er daar al van? Ik heb er nu denk ik een stuk of 70, uh, ja. heb ik in vijf jaar verzameld. En ik uh, verzamel alleen maar de boekjes van de musicals die ik ook daadwerkelijk heb gezien. Oh, dat is helemaal leuk. Dus je verzamelt ja. niet alleen boekjes, je verzamelt ook musicals. Ja, precies. Dit is een soort van herinnering. Hmm. Inderdaad, ook altijd aan die musical. En uh, koop je ieder boekje als je naar een musical bent geweest? Of zeg je ook weleens het mooie musical, lelijk boekje, laat ik liggen? Uh, ja, heel vaak is het ook andersom. Want ik hou uh, heel erg van kleine uh, musicals. En die hebben dan vaak, als ze een boekje hebben, we wel een boekje. Maar dan is dat vaak een heel goedkoop uitgegeven boekje. Uh, maar uh, dus zonder de mooie grote stagefoto's en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar het uh, is toch dan voor mij best wel een dierbare herinnering. Omdat ik, als ik dan dat boekje weer zie, dan denk ik terug aan die voorstelling. En dan denk ik, wauw, dat was een mooie voorstelling. Of... Dat was een slechte voorstelling, maar hij heeft daar heel mooie scènefoto's erin, of dat soort dingen. Ja, ja dan, dan zie je die voorstelling als het ware opnieuw. Ja. Hoe komt het dat je zo'n groot musical fan bent, Camille? Uh, ik ben heel erg anti-musical opgevoed. En uh, In 2007 ging ik uh, met mijn uh, middelbare school, het Geefjes in Doren, uh, naar Londen voor een week. En daar gingen we iedere avond naar een musical. En de eerste avond zat ik daar bij de musical Blood Brothers. Die draait daar al 22 jaar op West End. En die heb ik ook gezien en... daar. Dat is schitterend, hè? Sorry? Dat is een schitterende musical, hè, Blood Brothers daar op, op West End. Ja. Prachtig. Ik heb de eerste acte. Ik zat op rij 1 ook. Ik heb alleen maar zitten huilen van dat ik het zo overweldigend en mooi vond. En, uh, en toen word je toen om. Ik wil daar een herinnering van hebben. En toen heb ik een programmaboekje gekocht. Mm -hmm. En dat ben ik blijven doen. Ja, en in 2007 was dat. Het is vijf jaar geleden. Je hebt 70 boekjes. Dat staat voor 70 musicals. Dan zie je veel musicals, Camille. Ja, ja zeker. Ik uh, heb er vervolgens ook min uh, of meer mijn beroep van gemaakt. Ik, uh, oh? Ik uh, ben uh, drama-docent en ik maak met kinderen musicals. En ik zit nog op de schrijfopleiding voor film en theater, waar ik ook veel met muziektheater en musical doe. Mm -hmm. Dus het is onderhand uh, een beetje uit de hand gelopen... richting professionele hobby. Uh. Nou ja, wees daar blij ah, mee. Dat is toch heerlijk als je dat uh, uh, voor, ja. je, voor je vak ook uh, kunt, kunt uitbouwen, zo'n hobby. En mm -hmm. uh, wat ik me nou afvraag, he, je, je, je musical-liefde is begonnen daar in Engeland... met school. Ben je daarna ook weer teruggegaan naar Engeland om musicals te zien... of zie je op dit moment vooral musicals in Nederland? Nee, ik, uh, ik zie zeker musicals in Nederland, maar het overgrote deel wat ik zie, uh, blijf ik in Engeland zien. Uh, en waarom het is dat? Dat hele e west-end heeft me zo gegrepen dat ik uh, afgelopen jaar ben ik er, uh, denk ik, in totaal anderhalve maand geweest. Uh. Zo. En dan iedere avond een musical? Ja, soms zelfs twee keer per dag. Eerst een matinée, uh, ergens half geweest in de middag, en dan ja. vanavond nog één. Ja. ja, en ook wel eens dezelfde ja. musical op één dag? Uh, nee, nee, ik heb nog nooit twee keer dezelfde musical op één dag gezien. Maar wel dat twee keer dezelfde musical, begrijp ik. Nee. Mm -hmm. Toch? Ja, precies. En wat is nou de allermooiste musical? De musical, eh, misschien was het die eerste wel... Hè, omdat dat dan ook de grootste indruk maakt... maar ja. de allermooiste musical die je gezien ja, hebt? Een van de allermooiste musicals, dat vind ik uh, Mathilda van Robert Dow. Hij uh, uh, draait nu sinds een paar maanden op West End... En uh, het is, het is zo'n prachtig verhaal, Mathilda. Iedereen heeft al het boek gelezen of de film gezien vroeger. En het, het, is, het is zo mooi vertaald naar theater. Uh, met prachtige liedjes en uh, echt heel mooi het, het verhaal echt op het theater uh, gezet. Ja, want vertel dat verhaal van eens kort voor degene die het uh, uh, niet kennen. Ja. Uh, Mathilda is een uh, meisje dat door haar ouders wordt uh, genegeerd en uh, zij uh, ontdekt het lezen en ze gaat vanaf het derde jaar elke dag naar de bibliotheek en voordat ze dus op de basisschool komt kan ze al perfect lezen en uh, uh, op die basisschool moet ze uh, een docent die uh, haar uh, terzijde staat en uiteindelijk waar ze ook bij terecht kan. Mm -hmm. En dat verhaal wordt verteld in Mathilda en is ook een prachtige musical. Een tip voor wie daar uh, Londen gaat. Ten slotte, Camille, welke musical moeten we vooral overslaan... omdat hij helemaal tegen slecht was in Londen? Uh, ja, het hangt er heel erg van af... welke ik niet zo blij mee was. Gek genoeg was de Lion King. Hij oh. heeft daar zo'n groot decor. Uh, en de keer dat ik hem zag, had ik echt het idee dat de acteurs... Uh, verdwenen in het decor ongeveer, in de zin van uh, er de, de, de waren giraffen waar kinderen op zaten en die tolden rond. En die tolden zo hard rond dat die kinderen vals gingen zingen. Dat ik denk, ja, <laughs> ja. dan ben je toch je doel voorbij. Ja, dan zie je je doel voorbij. Dus de Lion King ja. slaan we over als we naar Londen gaan. We gaan wel ja. naar Matilda. Het zijn de tips van Camille van der Laan die musicals verzamelt en daarmee ook programmaboekjes van musicals. Camille, ik hoop dat je nog een uh, mooie collectie mag uh, aanleggen in de toekomst. Dankjewel. En bedankt voor je reactie. Goeiedag toch, Dag. Dan een mailtje van uh, Azime. En Azime zegt... ik heb ook last van verzamelwoede. Ik spaar namelijk hondjes. Ik heb er vier. Een Boomer van tien. Een Shih Tzu van vijf. Een Shih Tzu van twee. En een Mopshond van één. Het is een verzameling waar je heel erg van geniet. En waar je ook een hoop van terugkrijgt. Schrijft Azime. Martin Kroon, goeiedag. Hallo. Wat verzamel jij? Ik uh, verzamel... Uh... Oude camera's, vooral camera's uit uh, Oost-Duitsland. Oh. En oude verrekijkers, vooral Duitse en militaire verrekijkers. En verder ook nog schilderijen, Hollandse school. Uh, dus mijn huis is tamelijk vol. Ik zit ook midden in mijn verzameling op dit moment op mijn zolderetage... die dus helemaal vol is. Ja, en, en waar, welke, welke collectie was er het eerste? Uh, ik begon met de oude spiegelreflex exacte camera die ik van mijn vader had en die een keer totaal los ging toen ging ik naar een beurs waar oude camera's te koop zijn voor nieuwe lenzen en nieuwe bodies nou toen was ik eigenlijk meteen verkocht ja, want... En zo is het gekomen. En, en toen dacht je, daar wil ik meer van weten. Want ik kan me voorstellen ja. dat, je, dat je... Ja, het is niet direct een object waar je, waar je meteen verliefd op wordt. Daar moet je echt, echt uh, meer kennis van hebben. Wil je, wil je echt belangstelling krijgen, denk ik. Ja, ja dus uh, dat gaat tamelijk ver. Want ik heb over een maand een, uh, in Oost-Duitsland... een uh, internationale conferentie van verzamelaars. Dus zit je een paar dagen bij elkaar in mm -hmm. Dresden... waar die camera vandaan komt. Ja. En ik heb ook wel eens een vergadering gehad van mijn verrekijker medeverzamelaars uit de hele wereld. En dan zit je ook bijvoorbeeld in Duitsland met een paar Amerikanen die gigantische verzamelingen hebben. Want dat zijn dan miljonairs. Die kunnen alles opkopen via uh, internet. En toch is het heel leuk om dan daar met die lui wat te ruilen wat zij weer niet hebben. Ja zo kom je ook heel leuk aan een soort eendimensionale vriendschappen. <laughs> ja, eendimensionale vriendschappen rondom de Oost-Duitse camera. Want hoe ja. duur is zo'n camera? Want jij zegt, hè, deze mensen kunnen alles opkopen wat ze hebben willen. Hoe is dat bij jou? Nou, practica's die koop je dan voor een tientje. Kijk maar op marktplaats, maar uh, die zijn echt niet meer dan een paar tientjes waard. Exacta is iets duurder. En dan heb ik nog wat iets duurdere merken. Een robot, dat is een professionele politiecamera. Uh, die kostte toch al gewoon een paar honderd euro. Mm -hmm. Dus er staat hier een aardig kapitaaltje uh, in mijn, op mijn zolder. Maar er staat geen nieuwe auto voor de deur. Dat is dan de keuze. Nee, en dat is een keuze die je met overgave maakt? Ik rij, ja, ik rijd met plezier auto's van twintig jaar oud. Ja, ja, oh, je rijdt wel auto. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Want ja. Wat, wat wil je met die verzameling? Of is het gewoon hm. nog genoeg om er naar te kijken... en erover te praten op internationale conferenties? Ja, daar heb ik over nagedacht. Want het valt op dat het allemaal mannen zijn, hè, die verzamelen. Ja, over het algemeen wel, hè? We hebben maar twee ja. vrouwen of zo aan de Maar dat gehad. heeft een uh, genetische oorzaak. Het oh. gaat om jachtinstinct, heb ik ontdekt. Jachtinstinct? Ik ben ook uh, genetisch behept, want mijn vader was uh, vlinderverzamelaar... dus je liep echt met een uh, vlindernetje... Uh, uh, heel Europa door vlinders te verzamelen. Yeah. En het uh, moet iets zijn dus met uh, de ma het manneninstinct uh, uh, genetisch dat wij moeten jagen. Maar dat gezegd hebbende, dan jaag je in jouw geval bijvoorbeeld op Oost-Duitse camera's. Maar wat doe je daar dan vervolgens mee? Ja, nou dat is punt. Ik ben ze eindelijk een beetje goed aan het inventariseren... en fotograferen en vastleggen. Want het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Dat geldt echt voor mijn soort verzamelen dat ik ze in een uh, kast stop en ze jaren niet zie. Ik hou wel op een boekje bij wat ik heb... maar dat gaat soms fout en dan koop ik dubbele. Mm -hmm. Maar het is vooral de jachtinstinct. Zondag is er weer een beurs en dan zie ik al naar uit... om daar doorheen te jagen met een, uh, een uh, soort bril op... dat ik precies zoek wat ik zoek uh, en zie wat ik zoek. En, en wat zoek en je vooral zondag? Wat zeg je? Wat zoek je vooral zondag? Uh, nou ja, voor exacta heb ik eigenlijk het meestal. Dus dan zoek je naar de zeldzame dingen, uh, bepaalde lenzen, bepaalde types uh, die ik nog niet heb. Uh, en bij verrekijkers is het ook zo... daar heb ik wel een goed kaartensysteem... Uh, dat je de modellen zoekt die je nog niet hebt. Van Bijvoorbeeld Carl Zeiss Jena heb ik er heel veel. Ja. Maar er zijn er zoveel modelvarianten. En uh, vooral als het militaire versies zijn, dan wordt het leuk. En er zijn zeldzame en ook tamelijk dure dingen... zoals U-bootkijkers. De meeste liggen op de bodem van de zee. Als je die gaaf te pakken krijgt, ja, dan spring je gat in de lucht. En waar vindt uh, de beurs plaats? Die is in Nieuwegein, uh, twee keer per jaar. Oké, okay, dus je hoeft niet naar het buitenland dit keer. Nee, maar dat doe ik dan wel uh, volgende maand uh, in Dresden. En uh, dan is er ook een beurs. En dat is ook natuurlijk spannend. Ja, nou Martin Kronink wens je goede jacht. Ja, dank je. En dank voor je reactie. Oké. Okay. Goeiedag. Ja, en daarmee werd het bijna twee uur. Ik ga de luiken voor vannacht sluiten. Frank Dumos opent ze morgen weer. Even naar middernacht hier op Radio 1. Hij praat dan in Casa Luna met schrijver Jerry Goosens over de grote puntentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. We graag tot morgen dus. En voor straks heel veel genoegen bij Meta de Vos. Want ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag... laat zij de nacht straks daadwerkelijk anders klinken met muziek... Uitsluitend van en voor vrouwen. En door vrouwen, dat ook natuurlijk. Wat ons betreft hier bij Casa Luna nog een goede nacht.